Welkom. Je luistert naar Overlopen, de podcast waarin ik op zoek ga naar het foute oorlogsverleden van mijn opa. Nederlandse vrijwilligers aan het oostelijke front. 400 jonge Nederlander zijn voor vereidiging op den Führer aangetreden. Ze werden als vrijwillige in de rijen des Reichsarbeitsdienstes aan de oostfront ingeset. Een serie over keuzes en een bizarre voettocht. Mijn naam is Pascal Teunissen. En dit is aflevering 1, het familiegeheim. Ik houd er rekening mee dat die echt mensen, ja, vermoord hebben, zeg maar. Nergens gewoond in een vuurgevecht of zo. En dat hij op een gegeven moment, denk ik, dat hij zag wat hij eigenlijk mee bezig was. Dat hij daarom gevlucht is. De rest van de familie ontkent het. Kent het verhaal waarschijnlijk wel. Maar houdt uit de schaamte ook de mond dicht. Als hij na een grote held was geweest, dan uh, dat is natuurlijk heel erg mooi. Maar ook de minder leuke dingen. Dat is wel mijn geschiedenis. lang loop ik met het plan om uit te zoeken wat mijn opa heeft gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Thuis toen ik opgroeide hoorde ik altijd maar flarden over dat hij had gesmokkeld, iets voor de Duitsers deed, aan het oostfront was beland en van daaruit lopend terug naar zijn woonplaats Heren was gegaan. Ik vond dat als jongetje vooral een spannend verhaal, maar mijn ouders hadden liever niet dat wij over onze foute opa zouden praten. Nu is het 2020 en we vieren 75 jaar bevrijding en ik lees terecht bijzondere verhalen over oorlogshelden. Maar misschien is dit ook wel het goede moment om uit te zoeken wat opa nou echt heeft gedaan. Waar die geheimzinnigheid en schaamte in onze familie op berusten. Eerst maar eens even alles op een rijtje zetten van wat mijn familie nog weet. En daarvoor moet ik naar mijn geboorteplaats delft Zeil om mijn zussen en moeder vooral te vragen wat ze nog van opa weten... En hoe zij denken dat het ook alweer zat. Welke foto had je meegenomen? Ik heb ze in een album gelaten. Dat is mijn trouwalbum, Dus uh... Even kijken waar ze staan. Kijk, één zet hij hier in de kerk. En er moet nog één ja, als buiten staan. Jullie als... bruiloft? Ja. Daar zit hij vooraan. Bij de uitgang van de kerk. Dus, uh... Kijk, hier staan het alle twee duidelijk op, misschien. Oh ja, daar staat hij heel duidelijk op, ja. Want oma... <laughs> oma was maar een kleintje. Ja, inderdaad. Hubert Jozef Teunissen zit op 11 september 1965 in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Kerk in Kerkraden. En daar woont hij het huwelijk bij van zijn zoon Jozef, chef en schoondochter Anna-Maria, Annie Hermans. Het stel is bijna een jaar eerder voor de wet getrouwd... maar nu is hij dan de kerkelijke inzegening van een relatie die zo'n acht jaar eerder begon. Annie was toen zestien en ze werkte als naaister in het confectieatelier Mackintosh in Terwinselen... in de regio beter bekend als de Mac. En daar raakte ze bevriend met de zussen Annie en Mia Teunissen. Als Mia als tiener een zware hartoperatie ondergaat... En thuis hersteld, komt Annie op bezoek. En dat wordt mijn moeders eerste kennismaking met mijn vader... en met de man die in ons huis later opa Heksenberg zou gaan heten. En hoe ging dat? Heel vriendelijk, maar toch een beetje afwachten. Hij durfde zich niet uh, te geven aan de mensen. Omdat hij een beetje ja, dom was eigenlijk, zeg maar. Dus hij begreep sommige dingen begreep hij helemaal niet. Zoals wat? Uh, bijvoorbeeld... Een vrouw dat die geen kinderen kon krijgen, dat kon hij zich niet indenken, want ieder vrouw kon in hem zijn ogen kinderen krijgen. Ja, ja. Maar, maar dat er ook vrouwen waren die wat hadden en daardoor geen kinderen konden krijgen, dat begreep hij niet. Dat kon je hem ook niet naar verstand brengen. Dan, en daar praatte hij wel met mij altijd veel over. Maar... Waarom praatte jij daar met hem veel over? Hij met mij. Oh, maar waarom? Dat weet ik niet. Oh. Zeg maar dat hij vertrouwen in mij ja, ja. had. Mijn moeder leerde opa Heksenberg kennen als een hardwerkende koempel. Iemand die na zijn dienst in de mijn thuiskomt en dan nog bij de boer gaat werken. Om extra eten te verdienen voor huize Teunissen. Waar de ouders maar liefst negen monden te voeden hebben. Ik Peter. vond hem een hele super lieve man. Ja? Als, als er wat was, het was het allereerste wat hij dan aan mij, wat, aan mij vroeg. Wat denk jij daarover? Ja. Die mensen waren gewoon schattig. Ja, ja. En dat ik uh, bij hun was en ik bleef van de start slapen, en we kwam, waren dan uh, dansen geweest of zo, en we kwam dan kwamen we terug en dan ging hij altijd adepjes voor mij bakken, omdat hij dat zo goed kon. Want ja, dan ja. heb ik één keer tegen hem gezegd, oh ik kan je... Die echt, die kon echt heel lekker adepen, maar ja, het s'avonds had ik daar geen zin in en dan durfde ik niet te zeggen van ik hoef ze niet, dus, uh, maar ik vond hem op zichzelf een schaap van een man. Ja, ja, en hij had ook wel een beetje zwak voor jou. Ja. De band was hecht te noemen. Maar ze leerde opa Heksenberg ook kennen als iemand die soms iets te veel van een borreltje hield. En stilviel als het over de oorlog ging. En dat is eigenlijk uh, sinds hij terug was van de oorlog. Ja, ja. Dat vond ik uh, helemaal niet gek. Mijn, mijn vader had ook veel dingen uh, gezien toen hij naar het werk ging. Het enige wat ik van hem gehoord heb. Dat was, dan gingen, ze een keer, gingen ze werken, naar de uh, nachtdienst dat weet ik niet meer. En toen kwamen mensen met een babytje aan. En daar waren die, een, die Duitsers, die pakten een kindje en die gooiden met de lucht en vingen die met een spies op. En vanaf, dat was het enige wat mijn vader ooit verteld had. Ja, dat is al een grote indruk gemaakt dat, uh, dat was echt schokkend voor hem. Ja. Opa zweeg, maar... Zijn verleden kwam toch bovendrijven. En dat gebeurde eigenlijk omdat een van zijn zonen in de jaren zestig bij de Marcheaussée wilde. En wanneer hoorde je dan voor het eerst over dat opa Teunissen misschien een wat ander verhaal had? Even voordat ik met papa ging trouwen. Dat en dat was... hoorde je via? Via papa? Ja, ja. Nee, dat was nee, iets eerder. Toen oma Martin, die woonde graag bij de Marcheaussée. En dat is een hele uh, dingetje geweest voordat hij uh, erheen mocht, omdat Open Hexenberg bij het uh, NSB'er was. En toen zijn ze erachter gekomen dat de kinderen door de staat afgenomen waren, dat dat gewoon Nederlanders waren. En dat toen mocht hij wel, want Omer Martin is toen bij uh, de Dwanen gegaan. En ja, toen vroeg ik een papa... van, uh, van wat, wat was dat? Ja, zei ze, mijn vader is stateloos. Ze zei, maar waarom? En toen zei hij, ja, hij is vroeger bij de NSB geweest. En hier begint dan het oorlogsverhaal van opa, zoals dat bij ons thuis werd verteld. Mijn vader kan ik er niet meer naar vragen. Hij overleed in 1999. Maar volgens mijn moeder begon het allemaal met een onbekende meneer... die tijdens de oorlog opeens bij opa en oma Heksenberg in huis stond. Je ja, had gezegd, als je dit doet en dat doet, dan zorgen wij voor de kinderen, dat die hem te eten krijgen en je vrouw ook, maar verder heb je nergens last van, mm -hmm. maar hij wist niet dat hij iets onder, maar hij kon niet lezen en schrijven, dus hij wist niet wat hij ondertekende, die hebben hem wel een kruisje gezet. Jij vermoedt dat dat is dat hij zich toen opgaf ja. voor de NSB? Ja. Wat gebeurde er vervolgens, weet je dat? Toen is hij meteen weggegaan. Waarheen? Dat weet ik niet. Ik denk dat toen meteen naar Siberië gebracht is, voor te vechten. Wat, meteen dezelfde dag? Nee, een paar dagen later. Maar uh, de dag, uh, dag daarna is hij weggegaan. Wat ik van oma gehoord heb. Hè? Mm -hmm. daarna, van oma Teunissen? Ja, ja, daarna is hij eigenlijk niet meer teruggekomen, maar een paar dagen later ja. is hij pas naar Siberië gegaan. Dat is wel heel snel. Ik dacht dat hij eerst nog een hele tijd... Nee, dat hadden wij Dingen dat had ik ook gedaan. namens de NSB nee, nee. in Limburg gedaan nee, nee. had? Nee. Wat ik weet is hij een paar dagen na meteen naar... Ze heeft gewoon hier Er bestaat voor mijn moeder geen twijfel dat Opa Heksenberg zich aansloot bij de NSB. En dat hij al snel min of meer vrijwillig naar het oostfront vertrok. En de rest is gissen, want niemand weet waar Opa verbleef wat hij daar eigenlijk deed, of hij een kant had gekozen of geen andere uitweg zag. Ik heb daar nooit lang bij stilgestaan, ook omdat ik een andere versie had gevormd. In mijn hoofd was opa aan het eind van de oorlog opgepakt en voor straf naar Siberië gestuurd en daar vervolgens uit het werkkamp ontsnapt. Een beetje zoals in de film The Way Back uit 2010 met Colin Farrell, waarin krijgsgevangenen te voet ontsnappen naar India. Chalo, chalo, chalo. Chalo, chalo. Where have you come from? Siberia, Siberia? Bogawala, idharo Russia bana aako re. And how did you come here? We Oh, suna, paidal Ja, misschien klonk dat gewoon een heel stuk heldhaftiger tegenover mijn vrienden. Maar op een gegeven moment is hij teruggekomen en het verhaal is dat hij dat hele stuk teruggelopen heeft. Dat is een beetje ja. wat in zeker in mijn jeugd mij, op mij heel veel indruk heeft gemaakt. Want ik wist natuurlijk ook niet wat hij daar gedaan zou hebben. Ik wist alleen dat jullie niet wilden dat we er veel over zeiden op school. Los van dat ik nu natuurlijk begrijp dat dat, uh, dat, dat fout was in de oorlog. Was het ook wel iets bovenmenselijks om zo'n enorme ja. terugtocht te maken. Ja, ja. Te voet. Ja. Heb jij daar iets over gehoord? Maar wat ik gehoord had, had heb je echt gemaakt, dit tocht. Via loopgraven. En... Toen hij op de helft was, is hij ergens uh, een dag in Rusland op een boerderij geweest. En dan, van uh, een paar dagen heb hij uitgerust en toen is hij weer doorgelopen. Het alles, helemaal geen vervoer gehad, al, alles gelopen. Heb je enig idee hoe lang hij erover gedaan zou moeten hebben? Ik denk een paar weken. Want ik weet niet hoeveel kilometers dat zijn, dat zijn Veel. De, de, ik denk wel 2 3000 duizend kilometer of dat niet meer is. Ja, en hoe hou je jezelf in leven? Ja, met, met, uh, ik heb gehoord dat hij zich in leven gehouden heeft met wat hij vond, want hij kon zich niet laten zien natuurlijk. Hè? Dat is een lange tijd als ja. het inderdaad weken geduurd heeft, en als ja. je dan van een paar appels moet uh, leven. Ja. ja, hij was ook nog maar in geraamte toen hij aankwam. Dat ja. ze, uh, mijn vader was een jochie van een paar jaar oud toen dit allemaal speelde, dus echte herinneringen had hij ook niet. Behalve dan het moment dat zijn vader Huub terugkeerde. Dat maakte een grote indruk. Wij kwam uh, op een gegeven moment naar school. En dan kwam hij binnen en er stond een hele grote man. Dat, dat, dat had hij zo vaak gezegd: er stond een hele grote man in huis. Zeg, en toen zei mijn moeder: Dat is je vader. En die had toen nog een uh, uniform aan. En toen kwam meneer Pastoor. En die had dus ontdekt dat hij bij de NSB was en dat hij gevlucht was. Door de verraden van meneer Pastoor is hij opgepakt geweest. Ik ja, weet ja. niet hoe lang. Ja, jij zegt verraad, maar mensen die hier naar Zuid zullen zullen denken, die. De pastoor die zal juist het goede gedaan hebben. Natuurlijk. Ja, dat denk ik ook wel. Voor die pastoor was dat goed. Ja, natuurlijk. Maar, ik bedoel... maar voor de familie was dat een verraad. Hij was altijd van daaruit hier naartoe gelopen, Dan zijn vrouw en kinderen wou. Omdat hij denk ik in de gaten heeft gehad dat hij iets verkeerd deed wat niet de bedoeling van hem was. Maar opa was dus maar even thuis. Hij werd in Nederland opgepakt en gevangen gezet. Maar je weet dus niet waar hij toen gezeten heeft. Nee. Dus hij kwam terug van het Oostrond. in Nederland. Het werd in Nederland gevangen ja, gezeten, ja, Voor een korte tijd, denk ik. Voor je. een korte tijd. En als je zegt kort, denk je dan dagen, weken, maanden? Wat, wat ik schat denk ook wel weken, want uh, niet lang daarna was de oorlog afgelopen. Wat gebeurde er vervolgens met hem? Toen moest hij werk zoeken. Ja. En daar kon hij nergens uh, krijgen. Maar wel de mijn. De mijnen waren het. Ja, die hadden toen mensen verloren door de oorlog, dus die waren blij dat er weer mensen kwamen. Mm -hmm. En in de mijn kon iedereen werken, dus of in de Duitsers of NSB of iets ze dan mocht je daar uh, werken. Maar je had het erover dat hij niet zomaar vrijgelaten was. Hij was later, omdat hij bij de NSB had gezeten, was hij stateloos verklaard. Ja, hij was uh, stateloos uh, geworden toen die ze hem opgepakt hebben. Mm -hmm. Toen ze hij de nationaliteit afgenomen. Want hij was altijd de mening dat hij nog Nederlander was. Hè? Want ik kan me nog herinneren dat hij een, um, een pas had en daarin stond dat hij stateloos was. En oma toen ze ook. Oh. En ze was even voor wij gingen trouwen. Dat stond een stempel in ofzo? Ja. Maar oma kreeg direct na de oorlog weer de nationaliteit terug, maar opa niet. En uh, die kon hij hem wel terugkopen. Nou, zegt hij dat ook niet. Jullie hebben hem afgenomen. Dan wil ik hem ook niet terug hebben. Mm -hmm. En er is een periode geweest daarna. Toen uh, kreeg kregen kregen iedereen die stateloos was. En uh, dat nu toe ze goed gedragen hadden. Die kregen weer de nationaliteit. En die heeft ook wat toen gekregen. Dat was geloof ik twee jaar voordat wij trouwen gingen. Oké. Okay. Dus dat heb je van dichtbij meegemaakt. Dat, dat hele heb ik van dichtbij meegemaakt. En hoe was hij daaronder? Weet je dat nog? Kun je hij was nog heel verdrietig onder. Want hij dacht dat hij wat goed gedaan had. Voor een NSB te worden. Hij wist niet beter. Ja, ja. Omdat hij, hij kon niet lezen, kon niet schrijven. Maar achteraf was het niet goed. Ja, maar hij dacht: als ik heen ga, dan kunnen mijn vrouw en de kinderen de oorlog normaal overleven. Zonder honger. En zonder uh, dat er uh, tekort kwam aan kleding en zo. Dat was hem zijn doel. De rest van de familie. Open Heksenberg naar de oorlog met de nek aan. Volgens mijn moeder kwam alleen de zus van oma Heksenberg regelmatig bij het gezin Teunissen op bezoek en oordeelde zij niet over opa's verleden. Zij was de uitzondering. Er was zelfs de vader van oma Teunissen, die liet hem heel erg merken dat hij fout was geweest. En Als hij altijd bij hen kwam, dan ging hij in een hoekje zitten en dan moest per pas in die hoek zitten, en dan was en dat deed echt voor oma te plagen. omdat oma met, uh, met opa getrokken was. En de, dan deed hij het in de pruimtebak eten. En dan spuette hij. En als oma dat opgeveegd had, dan ging het naar de andere kant. Hij bleef al zo lang treiteren. Ik kon niet accepteren dat oma met opa getrokken was. Misschien wist mijn overgrootvader wel wat mijn opa had gedaan. En behandelde hij hem daarom zo. Maar voor mij en voor mijn moeder is het volstrekt onduidelijk... wat er nou met hem aan het oostfront is gebeurd. Maar wat denk je dat hij daar gedaan heeft? Ik denk dat hij daar gedaan heeft wat hij moest doen. Na de... Maar dat heeft hij nooit iets tegen jou over gezegd? Net, want net. je zei net aan het begin van het gesprek... dat hij jou wel in vertrouwen nam of in ja. ieder geval graag met jou sprak. Praat, ik praat helemaal nooit over de oorlog. Nooit over de oorlog. Ik hou er rekening mee dat hij echt mensen... ja... vermoord hebben, zeg maar. Maar met vermoord bedoel je... Ja, neergeschoten in een vuurgevecht of zo. Ja, ja. En dat hij op een gegeven moment, denk ik... dat hij zag wat hij eigenlijk mee bezig was. Dat hij daarom gevlucht is. En daarvoor... Vind je we... dat vervelend dat jij het niet weet? Ergens wel. Ik zou wel best willen weten... waarom dat papa af en toe zo stil was. Opeens schiet het mijn moeder te binnen. Heb je? Behalve de foto's nog andere herinneringen aan. Dat opa toch iets heeft verteld over zijn voetreis. En dat daar zelfs iets tastbaars van in Delft zeil ligt. Twee beeldjes die hij zou hebben meegekregen onderweg vanuit Siberië. Maria en Jozef. Ik zal de foto's op de site bij deze podcast zetten. En hopelijk kan ik een kenner naar deze beeldjes laten kijken. En die beeldjes die zouden van de boerderij zijn... Die zijn ik van, van opa, die had opa meegebracht toen die van uh, Rusland kwam. Het ja, ja. zijn zo'n hoge beeldjes. Er zat een houten voetje onder, maar dat is er wat er onderuit. Dat okay. is een, een soort tin was dat. Het Maria-beeldje, een, een heilig goudbeeldje, weet ik niet meer. Ja, ja. Maar die had hij van die vrouw gekregen. dat beschermt je tot thuis, had ze gezegd. De vrouw dat, van de boerderij? Dat, ja, dat is wat opa me verteld heeft. Maar hij heeft dus wel iets over die tocht verteld. Ja, dat hij, dat hij dat, die toch gemaakt had. Maar verder was niet. En dat hij de beeldjes gekregen had van die vrouw. En dat die vrouw tegen haar gezegd van uh, Had je even wat goed te eten gekregen, dan nog wat eten om mee onderweg. Uh, die beeldjes beschermen je tot thuis. Oké, okay, maar dan moet ik het toch even vragen. Want je zegt dat je niet met opa over de oorlog sprak per se. Mm -hmm. Maar dit heeft hij wel verteld. Dit was het enige wat hij losliet. Maar hij vertelde niet van. Ja, maar ik ging naar uh, Rusland op te nee, schieten en nee, ik kwam toen nee, terug. Nee, totaal niet. Hij heeft gewoon gezegd, ik ben van Rusland naar Nederland teruggelopen. Ja. ja. Dat moet voor jou ook een raar verhaal geweest zijn. Ik, ik had wel iets van, van, van, waarom vertel je nou even iets wat meer, hè? Maar dat deed hij niet. Ik vroeg aan hem, waarom ben je teruggekomen? Ja, ik, ik zag dat ik fout was. Dat is het enige wat hij tegen mij gezegd heeft. En dus dat, dat heeft hij wel gezegd? Dat heeft hij, hij tegen mij gezegd. Maar meer liet hij ook niemand hoor. Okay. En daarna is er ook nooit meer over gesproken. En daarvan van, en ze weten het nou genoeg. Dus, uh... En daar moest je het maar mee doen. Ja. Kom zeiden dan, dan gaan we een borreltje drinken. <laughs> Oké. Okay. Dit gesprek met mijn moeder leert mij dat mijn versie van het opa-verhaal net even anders was. Ik zal het vast vaker moeten bijstellen. Maar hoe zit dat bij mijn twee zussen? Wat hebben zij er in de loop der jaren van gemaakt? Ik spreek een dag later met Miranda. Zij is de middelste van ons drieën en de enige die ooit echt met mijn vader is gaan zitten om hierover te praten. We laten samen haar hond uit. Een frisse neus en wie weet een frisse blik. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Want vertel, wat denk jij te weten over zijn verhaal? Ik een beetje weet dat ik op de lagere school zat. Ah, ja. En dan hadden we het over de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Dus dat zou rond 4-5 mei geweest zijn. En toen werd op school ook veel over gepraat. En toen had ik zoiets van, hé hey, pap man, wat weten jullie nog van de oorlog? Wat hebben jullie meegemaakt? Gezien, wat zijn jullie herinneringen? En toen zei papa, geef mensen of ja, opa is fout geweest in de oorlog. Oh, vertel. Weet wat het jouw nog... oudje toen was? Ja, lagere school, ik denk vierde klas. het is nu groep 6. Wat hij allemaal wel of niet gedaan heeft, ik weet, papa vertelde dat hij dat niet meer, of niet, heeft hij het nooit over gehad, laat ik het zo zeggen, of dat wilde hij niet vertellen. Opa niet? Opa niet, nee. En op een gegeven moment, meneer Papstnoor had het nog verraden. En toen was hij eigenlijk bijna als een oorlogsroman. En toen is hij dus opgepakt, en is hij naar Siberië vervangen. Ook mijn zus zegt dat opa niet vrijwillig ging, maar naar Siberië ging voor straf. Zoals ik dat ook altijd vertelde. Maar ja, misschien heb ik dat wel van Miranda, wie weet. Dat maakt zo'n familieverhaal extra gecompliceerd. Iedereen heeft weer zijn eigen versie. Nu weet ik of de heenweg of de terugweg heeft hij lopend afgelegd. Dat in ieder geval weet ik niet meer. En dat hij dan inderdaad ook thuis kwam. Nou ja, dat kinderen ook echt iets hadden van, uh, wie is die man? <laughs> oh, dat is je papa. Oh, oké. Okay. En dat de uh, opa en oma zijn inderdaad staatloos geweest. Ik weet niet of dat het goede woord is. Dat ik begreep dat de kinderen waren juist van de staat. Worden, zou je zeggen, dat is een oude uh, mm -hmm. gezegd Dat Het is eigenlijk een beetje wat toen ook gebeurde. Dat de kinderen waren er niet meer van hun. Dat is dan jaren later teruggedraaid, zeg maar. En dat ook vanaf dat moment ook nooit verteld heeft wat er gebeurd is. Maar wat dacht jij toen je dat verhaal hoorde? Nou, ten eerste, ik was een vrij jong ook van, goh, spannend. Dat je echt iemand in, in een familie hebt die dus ook iets fouts gedaan heeft in de oorlog, maar ook aan de andere kant heel intrigerend. Naar Siberië, dat is, nou, was toen al helemaal een ver weggestal, zeg maar. Mm -hmm. En dan, nou ja, zeg, heen of terug lopend. Wow, Oeh. hoe lang doe je daarover? Dat soort dingen gaan dan door je hoofd. Zo van, en wat heeft hij dan, godsnaam, allemaal gedaan? Dat hij, dat blijkbaar ook niet wilde, of over kon praten, of over mocht praten. Dat hij heeft geen, geen perkjes uh, gemaakt, maar. heeft geen bloemetjes gezaaid, weet je ja. wel. Dus hij heeft, uh, nou, ik denk ook... Ik denk niet dat hij misschien ook wel mensen wat aangedaan heeft. Dus dat is ook niet iets waar je over praat, lijkt me. Niet. Dat nee. is niet dat je zegt: joh, daar ben ik al trots op. Ik moet zeggen, mijn persoonlijke idee van het verhaal is altijd geweest. Hij zou iets met smokkelen gedaan hebben, opgepakt zijn, naar Siberië zijn gegaan en teruggelopen. Dat zijn een beetje de drie elementen. Dat smokkelen, weet je daar? Iets van? Is dat nog een. Nee, ik weet het net alleen. Is dat uh... gewoon in mijn hoofd? Dat kan ook. Dat kan. <laughs> maar dat teruglopen, dat heeft. En daar worstel ik natuurlijk ook wel een beetje mee, maar dat heeft wel iets spannends ofzo. Ja, sowieso naar de Siberië. De denk ik, dat het gewoon ijskoud is. Dat is min weet ik veel hoeveel, dat is mijn beeld van Siberië. <laughs> hoe overleef je dat daar, was dat een kamp? Als je dan, nou, daar lopend heen gaat of terug, uh, hoe doe je dat en hoe lang doe je daarover? En ben je dan alleen en weet je welke kant je op moet? <laughs> gaat dat in een hele grote groep? Gingen ze met z'n allen dan aan de wandel, zeg maar? Of, of, ja. Wat hoop je nou dat ik ontdek? Nou, ja, het mooiste zou toch geweest zijn om te dat het toch een grote held is geweest. Nou, dat zit er niet in. Maar ook ja, dat je ontdekt van wat er nou eigenlijk precies, wat is er van waar. Ja. En uh, heeft hij nou, inderdaad een kruisje gezet, of wist hij heel goed wat hij deed, bijvoorbeeld? Ja, ja. Bedoel, dat zou ook nog kunnen. Dan maakt het opa nog, te, toch nog weer anders als hij heel bewust die keuze gemaakt heeft. Ja, ja. dat zal voor mij wel een groot verschil maken. Ja. Spreek je met neven en nichten, dat die er wel eens over hebben? Komt die wel eens te spraken? Nee, eigenlijk niet. Okay. Ooit wel eens vroeger een keer over gehad, wat mij maar. Nee, volgens mij wist toch niet iedereen? Nou ja. Eerlijk gezegd heb ik geen intensief contact met neven, nichten, ooms en tantes. En dat terwijl we als kinderen heel vaak van Delftseil naar Limburg reden. Ik herinner mij die kleine Fiat 127 nog. Ja, we zijn zelfs een paar keer bij opa Heksenberg geweest, maar daar weet ik niks meer van je hebt hem trouwens nog gezien hè we hebben hem allemaal gezien ik kan me echt helemaal niks meer van herinneren maar jij bent uh, anderhalf jaartje ouder ja. weet jij nog dat je bij hem op bezoek bent geweest ja dat is voor mij gewoon een heel grote man ja met een uh, ja, grote en zware stem <laughs> en dat was het eigenlijk wel een beetje mijn oudste zus angelica is vijf jaar ouder dan ik en als ik met haar ga praten, blijkt dat haar nog wel wat beelden te binnen schieten van opa en oma in Hoensbroek. Want je hebt hem wel gezien, of niet? Ik heb hem wel gekend. Ja, ik heb hem wel gekend. En oma ook. Allebei. Weet je nog iets van hem? Een, een, een kleine, stille man. Maar misschien was hij niet klein, maar hij zat altijd altijd aan die grote tafel. Daar zaten ze altijd met z'n tweetjes. Wat een grote tafel? In de woonkamer. Eetkamer, woonkamer. Ja, ja. Dat was een grote tafel met zo'n groot gebreid kleed, gehaakt kleed. En daar zaten ze altijd eigenlijk met z'n tweetjes aan. En wij speelde gewoon in dat huis en ik herken hem, wat ik van hem weet is dat hij er gewoon altijd zat en er gewoon was maar niet veel zei of zo. Ja, ja. Gewoon, maar je zegt altijd, hoe vaak denk je dat je hem gezien hebt? Nou, even kijken hoor, ik denk tot aan mijn, nou, tot mijn achtste, tiende dus zo'n een beetje Oh wauw Dat denk ik wel zo'n beetje, want dan ging natuurlijk altijd die kant op Ja, dan heb je echt nog wel een uh, ja. herinnering van dan Ja. Wat grappig dat jij klein zegt, want ik hoor juist van iedereen dan zeggen dat hij heel groot was. Ja, maar, maar... ik heb hem nou dan misschien alleen maar aan tafel zien zitten. Maar hij ging altijd wat gebogen en stil. En het was, ik heb het natuurlijk was geen net... prater. Het was geen prater, inderdaad. Nee. En iedereen zat altijd aan tafel of zo op een of andere manier. Altijd aan de koffie drinken, een neutje aan drinken. Dat was een beetje de tijd. Maar er was verder niks aan hem waarvan je dacht van hij is. Uh... En gedraagt zich anders dan de andere of ofzo? Dat, nee, dat je als, nee. als jong meisje daar iets aan oppikt nee. en dacht van... Uh, nee, ik had geen gevoel erbij van dat is nee. niet vertrouwd ofzo. Nee, nee, totaal niet. want Ben je op zijn begrafenis geweest? Want hij dus kwam te overlijden toen jij ongeveer tien was, denk je? Ja, ik denk tien dat ongeveer Nee, daar ben ik niet mee geweest. Dat, dat waar ik toen sowieso niet mee mocht er nog. Daar ah, ja. waren we te klein voor ook. Dus ik denk, dat, uh, ik denk dat mijn mama toen zelf heen gegaan zijn. Opa Heksenberg overleed op 10 mei 1979. Angelica was op een maand na 13, Miranda was bijna 10 en ik was 8. Wat we ons ook van hem herinneren, zijn verhaal werd nooit met ons als kinderen besproken. Ook Angelica heeft alles uit de tweede hand en kan alleen maar speculeren. Ik heb eigenlijk niet echt herinnering, maar ik heb alleen maar wat mij verteld is... dat hij in die tijd ook analfabeet was en dat hij daarom getekend heeft... Eigenlijk een onderstelling dat uh, zijn, uh, ja, zijn vrouwen en kinderen daardoor beter zouden krijgen. En dat dus niet gebeurd is. Hij heeft eigenlijk gewoon getekend om te vechten met de Duitsers in plaats van tegen de Duitsers. Ja, ja. Ja. Dus dat hij wel in die zin dus eigenlijk wel een fout, fout bezig was. Dus uh, om het echt hardop te zeggen, NSB er, uh, is geweest. Ja. En dat misschien uh, ook niet terug kon of niet terug durfde. Misschien was het een beetje van eten of gegeten worden. Dat je op een gegeven moment zegt, van, Jong, als je niet tekent, je hebt er uh, vijf, zes bloedjes van kinderen... Als jij niet tekent, dan nemen we die mee. Dus uh, dan is het misschien ook gedwongen keus. Ja, dat kan natuurlijk ja. ook nog, ja. We bespreken wat ik denk te weten en gehoord heb. En dan op het Angelica nog een variant op het thuiskomstverhaal van mijn opa. Dat hij op een gegeven moment wel onverwachts voor de deur stond. Ja, en dat, en dat was niet. Dat ze toen niet hadden verwacht dat hij terug zou komen. Volgens mij was er toen ook een andere man in huis. Want we hadden gedacht, de opa komt nu weer terug. Oh, dat is heel goed nieuw. Dat zou ik niet weten, Ja, dan ben ik niet helemaal zeker of dat nu echt iets is wat... Uh, ja. door de verhalen wat uh, smeuger is gemaakt of daadwerkelijk het geval was. En zo merk ik dat we allemaal in hoofdlijnen hetzelfde denken te weten... maar dat we er een eigen draai aan hebben gegeven. Details hebben vergeten of zelf dingen hebben toegevoegd. Zoals ik dus altijd dacht dat mijn opa voor straf naar Siberië ging... maar het lijkt logischer dat hij erheen ging namens de Duitsers. Ik heb het in ieder geval een beetje op mijn rijtje nu. En genoeg handvatten om mijn onderzoek naar het echte verhaal van Open Hexenweg te beginnen. Maar je vindt het dus niet erg dat ik uh, erachteraan ga? Nee. Ik kan me voorstellen dat je denkt van ja, daar zit ik niet op te wachten. Ik vind dat het wel deels bij mij hoort. Daarom wil ik het ook graag weten. Nou, dat heb ik ook. Als het zo is, dan is dat zo. Ja, precies. Ik weet ook niet of keus ik keuzes Ik ga zou hebben als ik ervoor had gestaan. Ik vind het vooral heel erg uh, apart en verwarrend dat uh, zo veel, of zo weinig bekend is. Ik heb liever dat ik precies weet wat er is, dan kan ik er dan een mening over vormen. Klopt. En dan zeggen van nou dat was niet slim van hem of uh, ja, nou, dat is wel een hele foute man geweest. Ja. Of uh, ja hij kon niet anders. Of... Nee weet je, ik kan de geschiedenis toch niet veranderen. Nee. Je, daar kunnen we misschien wel met z'n allen van leren als het wel uh, straks iets fout gaat. voor dat we misschien andere keuzes moeten maken en dat we juist moeten zorgen dat iedereen goed ontwikkeld blijft. Mijn moeders en zussen zijn er duidelijk over. Ze hebben er geen bezwaren tegen dat ik achter opa's verhaal aanga. Ook niet als dat nare dingen oplevert. Angelica denkt dat de rest van de familie een andere mening heeft. Maar jij bent volgens mij wel degene die het meeste contact heeft nog met de, de familie. Uh, maar daar wordt wel eens over gesproken, dus? Nee. De rest van de familie ontkent het Kent het verhaal waarschijnlijk wel. Ah. Maar houdt uit de schaamte ook de mond dicht. En heb je er met anderen nog over gehad? Nou, Marita heb ik het even geprobeerd. Maar die dat wist ook niet zo heel jou. veel. Ook een nichtje van mij daar heb ik ook over gesproken. Nog even met haar. Maar die zei ook van, ik weet er ook te weinig van af hè, om, om dat echt te staven en om te zeggen of het wel of niet waar is. Dat is eigenlijk voor het eerst dat ik denk dat de familie überhaupt zegt dat het helemaal niet waar is. Ik neem het altijd aan voor, oh het is waar, alleen niemand wil erover praten. Dat is iets anders dan, het is niet gebeurd. Begrijp wat ik bedoel? Ja, ja. Ik moet naar Limburg, om daar te spreken met ooms en tantes die opa beter hebben gekend. Meer weten. En misschien kan ik er nog iets van opa vinden om hem beter te leren kennen, als persoon. Je hebt geluisterd naar aflevering 1 van Overlopen. Voor reacties en tips ga naar overlopenpodcast.wordpress.com Bedankt voor het luisteren.